Hey lieve luisteraars, we hebben deze weer een nieuwe podcast eh, van Brigitte Vos en deze heet Dreams Come True. En ik wil even een quote voorlezen van een, uh, vind ik, een heel interessante dame. De quote is, laat onze dromen niet sterven, onthoud ze van tijd tot tijd. En dit is een luidspreuk van een dame die in het gebied waar ik nu zit haar kasteel had. En ik vind haar een heel inspirerende en um, ja, sterke persoonlijkheid. En zij leefde in een tijd die, uh, eigenlijk, ja, waarin heel veel in beweging was. In Europa, in de wereld überhaupt. Ik vind het zelf altijd een hele ja, aparte tijd. En um, zij is net na de Eerste Wereldoorlog uh, naar Frankrijk uh, verhuisd. Naar Frankrijk gegaan. Uh, en heeft hier ook vuoren gemaakt als danseres en actrice. Uh, daar is ze ook heel erg beroemd mee geworden. En dat was ook echt waar zij van droomde. Maar wat haar allergrootste droom was... die daar eigenlijk weer boven zat, om het maar zo te noemen... Uh, uh, ja, het was gelijkheid, ongeacht huidskleur, ras of geloof. Dat is waar ze uiteindelijk echt voor ging. Haar naam is Josephine Baker. Als je het interessant vindt, moet je maar eens gaan uh, googelen. En um, ja, zij geloofde ook met heel haar hart in de goedheid van de mens. Naïef? Ja, zou je kunnen zeggen, ja. Ik weet het niet. Ik, ik vind het heel bijzonder en ook, ja... Ik vind het heel, heel mooi dat iemand... Uh, uh, uh, ja gewoon gelooft in de goedheid van de mens. En uh, in haar kasteel, dat is tegenwoordig opengesteld voor het publiek. Zij is zelf al in 1975, geloof ik, overleden. Ja, ik ervaar daar nog ja, heel sterk haar, uh, haar energie. En um, ja, is gewoon een hele bijzondere uh, energie. Wat dit bij mij ook heel sterk uh, teweeg brengt, is het gevoel... om Echt te gaan voor je droom. Voor het goede uh, in het leven. Uh, ook al zegt iedereen tegen je van... Uh, nou, dat is niks. Of uh, weet ik veel wat. Hè, probeer eens uit je hoofd te praten. Hè, of wat dan ook. Hè, heb ik in een uh, uh, voorvlog uh, uh, of een podcast alles aandacht aan besteed. Hè. De podcast zet je zeilen bij. Um, maar volg je droom. Jozefine was uh, nog maar heel erg jong toen ze naar Frankrijk ging... omdat ze wist dat ze in Amerika nooit dat kon bereiken wat ze wilde bereiken... omdat ze niet geaccepteerd werd. En uh, waarom dan niet? Ja, ze was gekleurd. Ze had uh, uh, afro-bloed. Uh, uh, dus uh, ja, dat was uh, met name in die jaren nog uh, meer een probleem... dan dat het helaas tegenwoordig vaak nu nog is... Maar um, ook, ook jaren later, hè, toen zij uh, internationaal beroemd was en met de grootte der aarde ook omging, uh, een van haar beste vrienden dat was uh, bijvoorbeeld uh, Grace Kelly, die later uh, uh, uh, prinses van Monaco uh, is geworden. Uh, hè, zo, zo keerde ze terug naar, uh, naar Amerika om daar uh, shows op te gaan zetten. Met het idee dat ze nu wel geaccepteerd zou zijn, nu ze zo ja, beroemd was. Maar um, ja, dat was een illusie, want toen ze daar kwam bleek dat dus... Uh, niet het geval te zijn. Ze mocht nog steeds niet door de uh, normale ingang. Uh, ze moest via de achteringang. En al dat soort. gekkigheid. Uh, ze werd gewoon nog steeds gediscrimineerd. Tot haar enorm grote teleurstelling. Het goede daarvan was. Als je dan toch kijkt. Nou ja, wat, wat, wat was dat goede? Hè? Wat, wat, wat, wat heeft zij daaruit gehaald? Wat zij daar echt uit heeft gehaald. Is dat zij nog meer is gaan staan voor haar droom. En ook als jij jouw droom volgt, zul je merken dat er soms deuren gesloten worden voor je of gesloten blijven. En geef je dan op. Of nee, want ergens anders gaan er altijd wel weer deuren open. Ga je er gewoon voor? Mijn vraag aan jou is, laat die eens even op je inwerken. Leef jij jouw droom of jouw lokroep of jouw missie? Durf jij überhaupt die energie, jouw levensenergie, want, want daar connect eigenlijk hè, de, de energie van een droom mee, durf jij die toe te laten? En mijn inziens ben je nooit te oud of wat dan ook om te dromen of, of jouw missie te voelen en te volgen op wat voor manier dan ook. Dus nog eens, voel eens wat de vraag, leef jij jouw droom? ...met jou doet. En let me know, want ik vind dat interessant om te weten. Ik vind het leuk om te horen. Ik wens je voor nu nog een hele fijne dag toe. En oh ja, als je het leuk vindt... ...dan kun je je abonneren op de podcast van mij... ...zodat jij de eerste bent die weet dat er weer een, een nieuwe klaarstaat... In de, in, de, in de nabije toekomst, zal ik maar zeggen. En, uh, want mijn droom is ook om zoveel mogelijk mensen hier uh, weer mee te inspireren. En uh, binnenkort komt er trouwens nog meer droomnieuws. Uh, want uh, binnen mijn bedrijf ga ik ook nog uh, uh, iets uh, uh, nieuws opstarten... Dat te maken hier, wat dat hiermee te maken heeft. Wil jij al weten wat het is? Stuur me een berichtje. vind ik hartstikke leuk en dan krijg je altijd een berichtje terug.